5 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Veel doden bij aanslagen in Turkije. Hoge opkomst, maar ook geweld bij verkiezingen in Pakistan. En zoektocht van vrijwilligers naar vermiste jongens levert niets op. Het weer morgen wisselend bewolkt en buien, ook af en toe zon vooral in het westen en zuiden. Het wordt 11 tot 14 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. In de Turkse stad Rehanli bij de Syrische grens zijn twee autobommen afgegaan. Eén explodeerde bij het gemeentehuis, de andere autobom bij het postkantoor. Er zijn zeker 40 doden gevallen en 100 mensen gewond geraakt. Verslaggever Arabische Wereld Lex Rundekamp-Lex, jij bent vaak in die stad geweest. Wat is dat voor plaats? Ja, het is een plek vlak aan de grens waar eigenlijk dat de spanning uh, van het hele conflict in Syrië... ook in dat, in dat stadje Rehanli voelbaar is. Want de oorspronkelijke Arabische inwoners van Rehanli... het is een Turkse stad, maar daar wonen heel veel Arabische mensen. Dat zijn Alawieten, Die komen dus van dezelfde stam zeg maar, als president Assad. En hun sympathie ligt dus veel meer bij Assad. Maar ja, sinds het begin van de opstand in Syrië... is het plaatsje overspoeld met juiste tegenstanders van Assad. Er wonen nu meer vluchtelingen in Rehanli dan de oorspronkelijke inwoners of dat er inwoners zijn. En dat botst al bijna twee jaar. Maar de Turks politie en inlichtingendiensten... hebben die situatie rustig weten te houden tot vandaag. Enig idee wie er achter de aanslagen zit? Nou, ik verwijs meteen naar de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije... die op bezoek is in Berlijn... En hij wees meteen op uh, ja, dat dit aanslagen zijn... waar sympathisanten van de regering van Assad achter zitten... omdat Turkije nou eenmaal het Syrische Verzet steunt. Uh, dat is een verklaring van de Turken. Het is ook logisch, want het, het Syrische Verzet heeft er alle belang bij... om rust te hebben in dat grensplaatsje... omdat het maar één van de ja, drie plekken is... waar je vanuit Noord-Syrië Turkije in kan. Dus voor het verzet om daar bomaanslagen te gaan plegen... met als gevolg dat de Turken ja, nauwer gaan controleren... en hun bewegingen... Vrijheid zal inperken, is niet in het belang van het verzet. Dus er waren al spanningen in Rehanli. Um, kun je dan ook zeggen dat dit eraan zat te komen? Nou, zo zwaar met echt bomaanslagen. Iedereen heeft het, al, heeft het er vaak over en heeft het lang gevreesd... dat dat zou ge gaan gebeuren. Maar eh, niemand kon werkelijk bewegen in die grensgebieden... omdat de Turkse inlichtingendienst en de Turkse politie eh, daar bovenop zitten. Aan de ene kant helpen ze de rebellen als die eh, eh, eh, zich moeten verplaatsen. Dan mogen ze over het Turks grondgebied eh, mogen ze naar andere plekken in Syrië... om daar Syrië weer in te gaan. En iedereen die het al te... Ja, luidruchtig demonstreert weer tegen de vluchtelingen... dus van de Assad-kant in die dorpen, werden meteen gecontroleerd. Het werd allemaal klein gehouden. Dus dit is echt een, een enorme escalatie. Je kunt zeggen dat Turkije nu in het hart getroffen is. Turkije zei meteen na aan de aanslagen, we nemen passende maatregelen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, passende maatregelen, dat, dat zal echt alleen maar. Ik, bedoel, ik neem niet aan dat ze uh, militair meteen terug zullen gaan slaan. Uh, daarvoor heeft Turkije het, zeg maar, al, uh, zich al te ver in de westerse en NATO-achtige politiek uh, begeven. Uh, maar ze hebben vaker teruggeschoten als ze werden aangevallen. Dus misschien dat er een, een soort actie komt. Maar ja, een bomaanslag, wie zit er precies achter, wie is er voor verantwoordelijk? Het is ontzettend moeilijk als, als Turkse regering om daar heel adequaat en heel gericht meteen iets uh, tegen terug te doen. Verslaggever Lex Rundekamp, dankjewel. De opkomst bij de verkiezingen in Pakistan lijkt behoorlijk hoog. Ondanks het geweld waarbij er in vandaag zeker twintig mensen om het leven kwamen. Op een aantal plaatsen bleven de stemlokalen langer open omdat er nog lange rijen stonden. De kiescommissie heeft kritiek op de gang van zaken in Karachi, de grootste stad van het land. Het is niet gelukt om daar vrije en eerlijke verkiezingen te houden. Details gaf de commissie niet en ook is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van dit oordeel. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Bijna 200 vrijwilligers zochten vandaag in de bossen bij doren naar de twee vermiste jongens. Het was de derde dag op rij dat er naar de broers Julian en Ruben werd gezocht. Vier groepen gingen het bos in onder toeziend oog van agenten. om te voorkomen dat eventuele sporen door vrijwilligers zouden worden gewist. Verslaggever Matthijs Holtrop liep een stukje met ze mee. Drie meter ertussen en dan uh, kunnen we zo beginnen. Ik zal er iets achter blijven lopen. Probeer met z'n allen op één lijn te lopen. Probeer elkaar goed in de gaten te houden. Kijk goed wat een ander doet. en ga niet uh, 50 meter uit elkaar lopen, alstublieft. Bij de laatste zoektocht op zaterdagmiddag. toch nog een man of 20, 25. En er is ook nog gesproken over een groep brandweermannen die aan het zoeken is. Daarmee totaal bijna 200 mensen die op zaterdagmiddag hebben gezocht naar de twee vermiste jongetjes. Ja? Kom maar! En zo klinkt de zoektocht. Het enige wat je hoort is het gekraken van takken. Het is verder stil in de groep. De zoektocht die begon bij het Doornse gat... De plek waar de vader van de twee jongetjes is gevonden. Nou ja, we hebben donderdag. Gisteren zijn we op pad geweest. Vanmorgen heb ik zelf niks gedaan, want ik had een beetje spierpijn. En vanmiddag zijn we er weer, hè. Dus we gaan gewoon nog even door. En morgen ook weer als het moet. Van mijn part. Moederdag, hè. Is dus daarmee al het gebied waar een auto kan komen eigenlijk al bekeken? Nee. Ik, ik, ik weet gewoon dat dat niet zo is. Ik heb tot vier jaar geleden hier bij Staatsbosbeheer gewerkt... En ik weet heel veel gebied, en dat weten we hun ook, hoor. Maar het is zo groot. Uh, kijk, als we terugkijken naar Renen, dan heb je zoveel bosgebied aan die provinciale weg en achter de dorpen. Nee, dat kan niet. Nee. Het is eigenlijk onbegonnen werk om echt alles te checken. Nou, tot nu toe is het nog niet onbegonnen. We blijven doorgaan. U heeft in ieder geval goede buitenjas aangetrokken, stevige schoenen? Ja, ja, dat is wel nodig nu. Hè? We hebben gisteren ook gezocht. Ja. En we kennen dit gebied vrij goed, dus wat dat betreft... Uh,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 Bij de sluis naar het Prinses-Margriet-kanaal in Lemmers zijn twee scootjes omgeslagen. Tussen de 20 en 30 opvarenden kwamen het water terecht, maar niemand raakte gewond. De schepen raakten in problemen door een harde windvlaag. Ze kwamen niet met elkaar in botsing. De hoofdpunten van deze uitzending. In Turkije zijn twee autobommen afgegaan vlakbij de Syrische grens. Tot nu toe zijn 40 doden geteld. Een hoge opkomst bij de verkiezingen in Pakistan. Door het land zijn vandaag wel aanslagen gepleegd. En de zoektocht naar de twee vermiste jongens op de Utrechtse Heuvelrug... heeft niets opgeleverd. Dit was het uitgebreide NL Journaal, Nu dadelijk weer het sportforum van Langs de Lijn. Lotto is er voor de sport. Al meer dan 50 jaar. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters. Mijn naam is Pieter van de Hogeband en ik ben Lotto-ambassadeur. En dit jaar draagt Lotto ruim 43 miljoen euro af aan NOC NSF.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 Wij vervolgen zo meteen ons sportforum. maar eerst even naar Italië. De Giro d'Italia, Gio Lippens, de tijdrit loopt op zijn einde. Zeker, en we krijgen een verrassende winnaar, want Alex Douwsen... die tijd lijkt niet meer geklopt te kunnen gaan worden. Of is het toch dadelijk Ryder Hesjedal die daar als eerste boven gaat komen? We weten het niet. Ik denk het niet hoor, want Heshedaal verliest veel tijd. Verliest ook tijd bijvoorbeeld op Robert Gesink. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat na de tijdrit van vandaag... dat Robert Gesink op de derde plaats staat in deze Giro. Achter Vincenzo Nibali, die waarschijnlijk de nieuwe leider wordt in het klassement. En achter Cadel Evans, die dan op de tweede plek gaat staan. En Bradley Wiggins ja, heeft het toch nog eigenlijk wel heel erg goed gedaan... terwijl iedereen dacht, wat heeft hij een slechte tijdrit gereden voor zijn doen. We hadden verwacht dat hij veel tijd zou pakken op de concurrentie. Dat deed hij uiteindelijk niet. Maar Wiggins zou zichzelf zomaar straks op de vierde, vijfde plek kunnen terugzien in het algemeen klassement. En dan heeft hij toch niet al te veel schade opgelopen. In deze lastige dagen voor hem in de Giro. Hesjedal op dit moment bezig aan de slotklim. De slotklim in de richting van de finish van de tijdrit. Voorlopig staat daar dus Dowset op de eerste plek. Tweede Bradley Wiggins. Dan Kangert, die man uit uh, uh, Estland. En dan hebben we Stef Clement op de vierde plek. Dat is toch ook verrassend. Geesink op de tiende plek. Maar ik zei het al, die maakt een flinke sprong in het klassement. Zometeen de complete uitslag en ook heel graag het nieuwe klassement. Want dat willen we dan graag weten. We waren blijven steken bij het voetbal. hebben PSV besproken. Je zou bijna vergeten dat er ook nog een andere ploeg was. Die speelde in die bekerfinale. De ploeg die won namelijk AZ. Want waar PSV dan dus heel erg verloor, daar won AZ. Misschien wel met een hoofdletter W. Het seizoen was ineens voor Alkmaars begrippen gedenkwaardig. Gertjan Verbeek is ineens een prijswinnende coach. Adam Maher is een held voor het leven in Alkmaar. Uh, wat vonden wij ervan, Chris? Nou... in er zijn meer voorbeelden van hè, in, de, in de geschiedenis van de Nederlandse beker... dat een finale gehaald wordt en zelfs gewonnen werd door, door een ploeg die het eigenlijk in de, in de Eredivisie slecht deed. En uh, dat heeft te maken met een, met een flow waar je, waar je in komt. Dat, dat, dat, dat is bijna niet te verklaren, volgens mij. En AZ had dat ook. Die, die hebben op een bepaald moment de, de competitie volgens mij uh, ook gebruikt... om in vorm te komen voor de beker. Dat, dat, daar is hun focus op komen te staan. En ja... Uh, ik heb uh, Gert-Jan van Peek hoog zitten. Laat dat maar aan hem over, denk ik dan. En, en dat zag ik in die wedstrijd terug. Ze hebben ook geluk gehad. Laten we eerlijk zijn. Er was een, een scheidsrechtelijke beslissing die niet in hun voordeel uitviel. Uh, uit dat had voor een strafschop kunnen uh, fluiten, de scheids. Uh, PSV kreeg hartstikke veel kansen. Dus dat is al, daar hebben ze ja. wel een beetje mazzel mee gehad. Ja. Maar ja, dat, Had dat er overheen kunnen lopen ook. Ja. Ja. Dat was een periode ja. in de wedstrijd. Ja. Dat okay. 5-2 kunnen zijn. Maar, maar het gebeurde niet. En dat is nou typisch het geluk van een, van een cupfighter van dit jaar. En dat, dat is AZ wel, wel gebleken. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja, maar dit hele seizoen overzien van AZ dan. He. Ze kunnen ja. morgen ook nog zomaar als achtste eindigen in de ja. competitie. Ja. Terwijl iedereen eigenlijk alleen maar denkt aan... Oh, ze waren bijna gedegradeerd. Ja, maar dat zegt uh, meer over de competitie dan over AZ. Kijk, ik... Uh, ik, ik denk dat je in de Eredivisie pakweg twaalf clubs hebt... die uh, net zo makkelijk kunnen degraderen als meedoen om een uh, plaats in een Europees toernooi. Dat zit zo dicht bij elkaar. Het heeft ook te maken met hoeveel blessures je krijgt, hoeveel, hoeveel geluk dat je hebt. Dat, die Eredivisie is ontzettend afgevlakt. Uh, in de krant ben ik ermee opgehouden om er iedere keer over te schrijven. omdat je er ook zagrijnig van wordt. Ik moe van maar, jezelf. Ja, nou ja. ja, dat zeg ik eerlijk. Dan denk ik, ja, oké. Okay, maar als je supporter bent. en dat, dat ben ik in mijn vrije tijd ook. van nak. nou, dan kan je ontzettend blij zijn met een keer een overwinning. en dan is het dan slecht voetbal. dat zal mijn bied zijn dan. Weet je dat, dat als dus, dus een supporter benadert dat anders. maar als je puur professioneel naar, naar, de, naar de Eredivisie kijkt dit seizoen... Nou, dan, dan heeft wel een jasje uitgedaan, laat we eerlijk zijn. Ja, is, maar jij ja, bent een blije supporter, hoor ik, want je bent ja, voor nak. En ja. uh, die ja. zijn ja. veilig. Die zijn veilig, uh, en Leurling dus is, is, is, is god in Breda op dit moment. Ja. En, dat, ja. en, en ik was er niet eens bij, dat was helemaal erg. Maar, <laughs> maar, uh, nee, maar, zo, ik, maar dat moeten wij als journalisten natuurlijk niet vergeten. Hè. Zo kijkt volgens mij... Uh, 90% of misschien wel meer van alle voetballiefhebbers, die kijken zo. Ik weet wel, we hadden het een keer in de Kuip over de, de objectieve toeschouwer... die niet genoten hadden. Toen zei Robert Maaskant, ik weet niet meer wie die toen daar aantrad tegen Feyenoord. Toen zei hij, ja, maar waar zit dan die objectieve toeschouwer? Ja, waar, ja. Wie is dat dan, ja, ik dan precies? Ik weet dat wel, zegt hij. Ja. Die, die zit op de perstribune en verder zit er nergens een. Ja, dat vond ik een eye-opener. Die heb ja. ik wel onthouden eigenlijk. Nou, misschien zelfs de perstribune wel niet. Dan ook nog. Uh, nee, die moet je, het voor zijn beroep Ik zou je zijn. zeggen, als NAC speelt, zit ik nooit op de pers. <laughs> in <Ja. rongen. laughs> principe. Um, was jij neutraal in die bekerfinale dan, Robin? Want je uh, sprak het straks uit, je bent Rotterdammer. Dus ben je voor Feyenoord. Ja, uiteraard wel. Uh, dan he? kijk je ja. naar PSV AZ. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, wel, gewoon eens liefhebber. Het maakt mij echt niet uit of AZ wint of PSV wint. Ik kijk meer naar het proces en het verbaast me dan ook weer eigenlijk niet. We hebben het net al een beetje over PSV gehad en de, de negativisme rondom Eindhoven enzovoort. Het verbaast me dan ook weer niet dat AZ wint. En, uh, want AZ heeft heel veel dingen goed gedaan en ik, denk, ik gun het Gert Jan van Beek heel erg. Want ik vond het een paar jaar geleden heel erg jammer dat hij weg moest bij Feyenoord. Ja. Dus ik vind het geweldig voor hem. In de kuip, pak die uh, grote prijs. Ja. Zeker, dus uh, wat dat betreft zijn eerste echte grote prijzen. En hij uh, heeft toch bij heel veel clubs al goed werk neergezet. Dus ik vind het heel leuk voor hem. En maar, voor Toon Gerbrands vind ik ook. Sorry, voor? voor, voor Toon Gerbrands ook. Ja, voor Toon Gerbrands ook. Die heb ik heel hoog zitten. Want als je het hebt over processen en over lange termijn planning. We hadden het net even met Ton over, over het beleid hè, van clubs, van voetbalclubs met name. Ja, dat uh, is toch de verantwoordelijkheid van, van directie en van uh, raad van commissarissen. Nou, dat is bij AZ gewoon hartstikke goed uh, gerealiseerd. En uh, die weten waar ze naartoe willen. Die raken ook niet in paniek als ze dan in de inderdaad hè, tegen die degradatiestreep aanzitten. Dat doen ze gewoon heel erg goed en ze behouden de rust. En ik denk, eh, door die rust kan deze prestatie... Ja, vind ik ook niet dat het een toeval is ofzo. En is dat dan de rust van gert Verbeek? Je had straks mooie woorden voor Frank de Boer. Onafhankelijk ja. en rustig. Is nou, ja. in, hij is een totaal ander type uh, ja. mensen in elk geval, Verbeek. Maar is hij in dat opzicht nou, vergelijkbaar? Ja, nou, Ik zal niet zeggen helemaal vergelijkbaar. Want ik vind toch wel, uh, als je dat moet vergelijken... dan heeft Frank de Boer toch nog wel... Nog meer de topcoach in zich, zeg maar. Maar Gert-Jan Verbeek, die zit daar wel heel dicht tegenaan. En ik vind ook dat hij een soort van onafhankelijke indruk op mij maakt. en op de neutrale toeschouwer maakt. en uh, weet waar hij naartoe wil. weet ook hoe hij dat wil bereiken. en niet in paniek raakt als hij een paar keer verliest. Ja. Maar in tussen... parallel doen we ook nog. Dat ja, ja. de onverstoorbaarheid. Ja. Dat, dat hebben ze allebei heel sterk. Dat kun je ja. bijvoorbeeld van advocaat niet zeggen. zelfs Ronald Koeman heeft het niet, hij is ook be beïnvloedbaar. Maar die twee zijn echt onverstoorbaar. In de letterlijke zin van het woord. Verbeek ook. Ja. Ja. is Misschien wel de meest verstoorbare. Ja. In dat opzicht. Ja. Bestaat het woord. Ben ik niet. Dat is een leuk woord? Dat ja. onverstoorbare. Frank de Boer natuurlijk meer dan Gert-Jan Verbeek. Want nou. Hoe vaak heb je geen aanvaringen gehad. Met persconferenties. Nou dat kan je niet onverstoorbaar noemen. Ja natuurlijk. maar ik bedoel het vooral in zijn aanpak. Hoe hij met zijn team omgaat. Ja. En, en die woede waar jij nou, het nou over hebt. Heeft daar veel mee te maken. Hij is met zijn team bezig. En daar moet gewoon iedereen van afblijven. En daar blijft hij mee doen wat hij doet. Ben jij positief over deze prestatie van Gertjan Verbeek, toch? Ja, ja, kijk. We hadden het net over subjectiviteit. Ik kom uit Alkmaar en ik ben heel goed bevriend met ze. Dus ik vind het heerlijk. Je kan een parallel trekken ook met die wedstrijd tegen Ajax. Dat nu PSV veel en veel beter was, vond ik. En ze hebben toch gewonnen. Kennelijk moet PSV die gifweken helemaal tot het einde doen. Maar... Gert-Jan Verbeek en Toon Germans werden net genoemd... Die, uh, die werken ook samen, echt samenwerken. En die zitten op één lijn. En wat ze nu hebben gedaan, dit seizoen... niet per wedstrijd in paniek geraakt... Mm. maar je hebt altijd gedurende je hele carrière... heb je wel zo'n seizoen ertussen... En dat weet je nou eenmaal, want je zit tussen marsjes... dat je geluk hebt of pech hebt. Nou, dan heb je toevallig zo'n jaar pech. Ik heb alles goed gedaan, over processen gesproken. En dat komt dan weer goed. Die zekerheid heb je dan. En dat is gebeurd. Ja. Even naar de Giro. Gio, heb jij al de complete uitslag en het nieuwe klassement? Ja, ik heb de complete uitslag al. Ik heb het klassement al. Terwijl de man in het roze nog bezig is aan ja. de slotklim. Maar uh, die tijd, hij kwam net uh, onderaan de slotklim... kwam hij door op een 45e plek. Terwijl hij nou ook nog gehinderd wordt door een paar idioten... die meerennen, verkleed en al. Maar de roze trui <lacht> raakt hij dus sorry, in elk geval sorry. kwijt. Binyat die Eén dag heeft hij ervan mogen genieten in deze tijdrit. De tijdrit, die inderdaad gewonnen gaat worden door uh, Alex Dowsett. De man van Movistar, de Engelsman... ...die uh, al heel wat overwinningen heeft gehaald. Uh, een stuk of acht uh, in zijn carrière. Het waren allemaal tijdritoverwinningen. We weten dus dat hij dat uh, goed kan. Hij is pas 24 jaar oud. Dus uh, laten we maar denken dat hij een man gaat worden... ...ook voor de toekomst, voor tijdrit. Want dit was een hele lastige, een hele moeilijke tijdrit. Hij wint de tijdrit voor Bradley Wiggins. 10 seconden. Hij is dus gewoon toch de nummer 2 geworden. Ondanks die verschrikkelijke manier... Van afdalen. Die angst die in de ogen zat. De angst ook voor valpartijen. Maar Bradley Wiggins dus uiteindelijk op 10 seconden binnen. Dan Daniel Kangert. Uh, die op 14 seconden finisht Vincenzo Nibali. Op 21 seconden vijf vierde plek in de tijdrit. Maar hij pakt wel het roze over van Injousti Dan op de vijfde plek de eerste Nederlander. Stef Clement gaan we verder in het klassement komen. Cadel Evans nog tegen op de zevende plaats. En gaan we nog wat verder naar beneden om op de elfde plek in de daguitslag... Robert Geesing tegen te komen. 1 minuut 22 verliest hij op de tijdrit. Dan zien we Wilco Kelderman nog op een veertiende plaats. En Pieter Wening op een 24 e plaats in de tijdrit. Dan het klassement Nibali... Aan de leiding. Na de eerste week dus van de Giro, na de zware tijdrit. 29 voor op Cadillac Evans, de winnaar van de Tour van twee jaar geleden. Dan Robert Geesink, inderdaad, op die derde plek op 1 minuut en 15 seconden. Op 1 seconde gevolgd door Bradley Wiggins. Dan Scaponi, Hesjedaal, de winnaar van vorig jaar. Hinau, Sant'Ambrogio, Niermich en Oran. En dan zien we Pieter Wening op de elfde plek en Wilco Kelderman terug op de dertiende plek. En nu komt Inchouz die binnen. Nou, het heeft dan nog eventjes geduurd. We hebben het hele klassement kunnen noemen. Maar daar komt hij over de streep. De man in het roze komt dan uiteindelijk over de streep. In een 41ste tijd op 4 minuten en 2 seconden van Alex Doucet. Die roze trui mag hij meteen weer inleveren. De nieuwe roze truidrager is de haai van de straat van Messina, want zo wordt hij genoemd, Vincenzo Nibali. Het gaat een hele spannende tweede week en natuurlijk ook nog een spannende derde week worden. Maar voorlopig dus Nibali in het roze en Robert Geesik op de derde plek. Als dat toch eens zo kon blijven. Het laatste over AZ, Adam Maher, de groeibriljant, misschien maar van de hele Nederlandse competitie. Waar moet hij naartoe, Chris? Wat is goed voor hem? Ik denk dat het goed voor hem is dat hij naar Aja gaat. Ja, daar ben ik al van overtuigd. Tom? Uh, Meens? Ja. ja, ik denk het wel. Vooral het de technische spel uh, en de technische ontwikkeling... En de begeleiding van Frank de Boer. Nou, waar precies, we het steeds over ja, er is daar de stabiliteit op technisch gebied die, die zo'n jong gastje nodig heeft. Dus, uh, en ik vind ze wel Rotterdam van uh, Robin. Ja, ik denk het uiteindelijk ook wel. Kijk, Feyenoord heeft geen geld om hem te kopen. Anders uh, had hij natuurlijk ook heel goed bij Feyenoord gepast. <laughs> ja, Is dat zo? Dat <laughs> hmm. nou, is ja, een typische Ajax-speler? Ik, ik, ik denk ook wel dat Ronald Koeman verder kan helpen. En dat hij ook wel een uh, rol van betekenis zou kunnen spelen, natuurlijk voor Feyenoord. Maar ik denk, als je heel eerlijk bent dat Ajax, het spel van Ajax en Frank de Boer als persoon... dat het hem nog wel beter kan maken. En, uh, het is in ieder geval voor hem niet goed om nu naar het buitenland te gaan. Dat las ik ook vanmorgen in de krant. Het is, ik denk dat hij nog een jaar of twee, drie in Nederland moet blijven... en dan pas een stap naar het buitenland. En dat vindt hij gelukkig zelf ook, hè? Ja. Ja. Of kan ja. daar ook nog een zak met geld tussen komen? Nou, bij hem... Heb ik dat idee een beetje minder. Ik heb, ik, maar misschien vergis ik me, ik sta op afstand. Er zit een collega tussen, maar wat ik er zo van hoorde, is hij uh, nee, is gewoon wel bereid om verstandige stappen te zetten in plaats van een korte termijn. Maar ja, je weet het niet. Kijk, uh, kan als een been ook breken of zo. Hè, dan, uh, dat risico zit er natuurlijk altijd wel in. Ja, maar volgens mij heeft hij een echt gepland, ja, dat een geplande carrière. En hoe oud is hij pas? 20 jaar of iets ja, uit? Nou, hij laatst, 19, hij en ja. 19, 19 jaar. Ja. En, uh, maar we praten steeds over Ajax en we vergeten PSV. Die is altijd ja. nog in de race natuurlijk, hè? Ja, zeker. Formeel wel. Als die zak met geld er maar komt. Ja. Of, <laughs> nou ja, we wachten het af. Hij heeft het voor het kiezen in elk geval. Nou, is de eredivisie zo goed als klaar? Morgen is er nog een speelronde, maar die gaat ja. om niet zo heel veel meer. Ajax is kampioen, Willem II gedegradeerd, PSV tweede... en uh, Feyenoord en Vitesse gaan... Uh, uh, in elk geval ook Europa in. Nog even over Ajax, want dat werd deze week... het is wel een aantal dagen geleden al uh, kampioen. Doet het er nou iets toe dat uh, de selectie misschien weer... uit elkaar valt en dan weer opnieuw moet worden opgebouwd? Of heeft Ajax het nu zo goed voor elkaar... dat dat elk jaar wel weer goed komt? Chris. Um... Kracht van het collectief? Ik denk dat ze de zaken zo voor elkaar hebben dat het elk jaar wel goed komt in de eredivisie. Wat dat uh, op internationaal niveau voor impact heeft, ja, dat zal nooit positief zijn, denk ik. Nee, maar denk ze ik. willen zo graag meer ja, hè? en er worden al willen. steeds harder. Uh, gezegd dat men op termijn toch ook in de Champions League weer wil meedoen. Ja. Dat was één, uh, twee jaar geleden. Dan werd je dan heel erg hard uitgelachen. Ja. En misschien nog wel door veel mensen, maar het wordt al gezegd weer. Ik geef ze groot gelijk dat ze dat zeggen. Want als je in, uh, in sport, met sport bezig bent, dan moet je voor het hoogste willen gaan. En het hoogste is altijd haalbaar. Alleen voor de ene is het beter haalbaar dan voor de andere. Maar je moet, je moet er niet vanuit gaan van... ja, weet je, dat halen we toch niet. En we, we strijken dat geld op, het startgeld wat je daar krijgt. En dan, dan heb je het gehad. Nee, ik maar hou... waarom is dat precies haalbaar? Want uh, Ajax speelde drie jaar achter elkaar, was het geloof ik, tegen Real Madrid in de groepsfase. Ja. Dat was geloof ik alles bij elkaar opgeteld 100-0. <laughs> uh, maar belangrijker nog, geen schijn van kans. Nee, klopt. Geen schijn van kans. En, uh, en daar werkt de boer aan om, om, om, dat, ja, om, om toch in ieder geval wel een schijn van kans te krijgen. En dat, dat is gewoon je uitgangspunt. En ja. Maar hoe komt, komt die schijn van Madrid... kans er dan? Ja, door, door te trainen. Kijk, ik vind Frank de Boer uh, is, is een van de trainers van wie het meest zichtbaar is. Dat hij spelers individueel, maar ook zijn team beter maakt. Die traint gewoon. Ik, ik spreek niet alleen voor mezelf. Ik, ik, uh, ik spreek iedere week ook Willem van Hanegem uh, Voor zijn column die hij die maakt. Nou, die heeft het daar bijna iedere week over. Dat hij zegt van, ik zie te veel elftallen, te veel ploegen, waarvan ik het idee heb, heb, er wordt niet echt getraind. Er wordt maar een beetje aangekletst met elkaar en allerlei tabellen bekeken, maar je moet ook spelsystemen erin zien te slijpen. En de eigen er, opleiding is daarbij belangrijk? Die is heel erg belangrijk ja. en die heeft Feyenoord ook. Precies, dan kan je, je meteen zijn... Feyenoord erbij betrekken. Ja, is dat dan wat het ja. Nederlands voetbal moet proberen? Ja, je moet, gewoon, je moet gewoon gaan voetballen. Geloven in je aanpak. En dat, dat klinkt als een open deur, maar dat is het echt. Je moet, je moet uh, overtuigd zijn van datgene waar je heel erg goed in bent. Nou, wij hebben door de jaren heen bewezen dat dat we in ieder geval heel erg intelligente voetballers voortbrengen, die een wedstrijd in een wedstrijd kunnen spelen, die, ja, die gewoon hun collega's ook naar een hoger plan kunnen, uh, kunnen trekken. Dat is in het buitenland allemaal bewezen. Op dit moment wordt dat minder, uh, omdat de eredivisie niet goed genoeg meer is om meteen een stap naar een grote club te maken in het buitenland. Dat heeft te maken met, met het feit dat er in, in de eredivisie niet goed genoeg gevoetbald wordt. Nou, Frank de Boer heeft volgens mij als een van de eerste ingezien dat dat gewoon uh, verbeterd moet worden. En ja, ik, ik maar nou was, ik bedoel, Ajax is wel drie jaar achter elkaar kampioen. Ja. Maar het is nou niet dat je al drie jaar zegt: van, Oh, wat blinken ze uit nee, in fantastisch hem. voetbal. Ik zou eerlijk zeggen, ik, ik, ik vond Ajax ook helemaal niet zo geweldig dit jaar. Nee. Eh, eh, ik heb ze tegen PSV gezien, vond ik ze vond ook niet zo goed. Maar ja, maar ze zijn wel de beste van de rest. En het is wel, om naar te kijken, eh, vind ik het wel aardig. Er zit een idee achter gewoon. En, en lukt het ene niet, dan gaan ze het andere doen. Maar er zit een idee achter. Die spelers weten wat ze moeten doen. Wat, wat, waar ik ook erg van hou, is eh, nog steeds bij Ajax... dat hard inpassen, eh, een, een, een, een hoog spel, een, een actietempo eigenlijk noem ik het maar. Nou ja, daar kom je verder mee. Als ze dat nou allemaal eens gaan doen, dat, ja, uh, dat hoop maar, ik echt. Als ik je woorden goed begrijp, moet daar dus een soort perfecte uitvoering van komen. Ja. En dan maak je ook in Europa een kans. En dan maak je kans, maar je, hebt, maar je zult ook... Uh, je concurrentie in de eredivisie mee moet, moeten zien te krijgen. Die eredivisie moet harder worden voor elkaar. Dat is echt, echt hartstikke belangrijk. Ik hoop dat die trainers eens een keer bij elkaar gaan zitten... en dat afspreken met elkaar. Dat, dat ja, moet echt... harder worden voor elkaar. Ja, gewoon. Met respect. Met respect en, en maak van verdedigen ook een kunst. Dat mag van mij. Maar, maar uh, ga de strijd aan. Want zo goed als Ajax de Champions League moet willen winnen... vind ik dat Willem II moet, kampioen moet willen worden. Dat is ook raar. Dat zal ook niet gebeuren. Maar je moet het wel, ik bedoel, dat, dat moet wel je intentie zijn. Ja, maar je moet altijd wel, vind ik, realistisch zijn. Hè? Kijk, ja. uh, je moet niet Ajax met spiegelen aan Real Madrid. Laat ze eerst die stap maken naar de laatste acht of de laatste zestien. Dat is al een stap richting de aansluiting bij de subtop. Nee. En ik denk dat die heel realistisch is. Ze ja. hebben de laatste jaren heel goed voetbal laten zien tegen Manchester City... Tegen andere echte geredeneerde in United in Europa League ja, en, weet je, dus en op een spelopvatting die, die ze voor ogen hebben. Dus ja, dat spreekt mij ja. enorm aan. We gaan het ook in geval over het waterpolo hebben. Over spelopvatting gesproken. Weet je. Dat zijn toch spelopvattingen. en manieren van denken. Dat zou. Ja, dat zouden meerdere clubs kunnen doen. Ja, maar jij noemt realisme, hè? En um, dan kom ik maar, maar weer even bij waar jij vandaan komt. Bij, bij Rotterdam, bij Feyenoord. Daar zijn ze heel realistisch. Hè? Dat waren ze vorig ja. jaar ook, toen ze ja. zeer verrassend tweede werden. Dit jaar waren ze weer realistisch. Gingen voor Europees voetbal. Maar op een gegeven moment zat de titel erin. En ja, dan dat... koppelen me het meteen even terug naar wat Chris net zei. Wilde Feyenoord toen wel echt kampioen worden? Ja, tuurlijk willen ze dat. Tuurlijk willen ze dat. Ja, maar... geloofden ze er ook in. Nee, he? maar het was niet echt realistisch. Als je heel eerlijk bent, is Space v en Ajax beter qua Volk... selectie, qua ja, team vond... dan Feyenoord. Chris, nee, nee, volgens niet. mij vind jij dat wel realistisch. Ja, ik vond het wel realistisch. Ja. Het zat eraan, maar dat was bij gebrek, omdat de andere ploegen hun punten laten liggen. Ja, maar oké, okay, maar dan moet je daar gebruik van maken. Ja. En, en dan moet je, uh, als je uit naar Heerenveen gaat en, uh, en Pelle is er niet bij, dan moet je een plan B hebben. Ja, en dan, en dan, uh, ja. Uh, ja, die wedstrijd zijn ze ontzettend slecht begonnen. Dat klopt. Maar dat als je echt realistisch bent, je verliest niet voor niks uit bij Adel, je verliest niet voor niks uit bij pek. Weet je dus, dus, dus zijn ze geen kampioenskandidaat. Maar als ze derde of vierde worden, hebben ze het gewoon fantastisch gedaan. Je hebt een goed, ja, goed, gevoel... goed, goed, goed seizoen gespeeld. Ja. Alleen had misschien iets meer in gezegd. Ik wou het zeggen, want dat ja. gevoel heb ik nu toch minder dan vorig jaar. Nou ja. Ja, nou ja, weet je, als je kijkt met welke spelers ze het doen... Hè, wie er in het veld staan, wie hoeveel geld gekost heeft... dat is natuurlijk echt een, een klasse apart. als dus je dat afzet ja. tegen wat in Eindhoven, hoeveel ja. miljoen daar ja. geïnvesteerd is. En nu zie ik weer dat vanmiddag de A1 van Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Uh, ja, dat is toch een... Hè, gisteren worden ze uitgeroepen tot de beste jeugdopleiding van Nederland. Ja, er is daar in Rotterdam wel echt voor de langere termijn ja. iets goeds aan dan. Veel spelers in het Nederlands elftal. Ja. Ja. Heeft ja. ze dat ook opgebroken eigenlijk? Dat er zoveel ja, jonkies ja. het Nederlands elftal hebben gehaald... en nu misschien aan het einde van het seizoen gewoon wat energietekort komen? Ja, dat niet alleen. Uh, uh, er is ook een, een, een andere ambiance in de kleedkamer ontstaan natuurlijk. De, de status van die jongens, uh, uh, Martins Indy, uh, Klaas hier noem op... is natuurlijk is veranderd. En, en uh, dat veranderde wat in de, in de verhouding die ze met, met de oudere uh, spelers hebben... Met, die ze met andere spelers ja. hadden. Matthijs is het beste voorbeeld, hè? Ah, ja, is daar een, uh, voor de hand weer een voorbeeld bij. bij Feyenoord de... speelt en bij het Nederlands Elftal... Ja. achter een ploeggenoot moet ja. plaatsnemen. Ja. ja. Dus dat, dat, uh, ik denk echt dat dat voor, uh, voor Ronald Koeman een, uh, een, een probleempje is geweest. In, in ja, maar een, in... waarom is dat dan een probleem als het veranderd is? Nou, dan kan toch ook je... een verandering in je voordeel zijn? Ja, dat klopt. Maar dat, zo pakte het nu in dit geval niet uit. Want uh, ja. zoals Feyenoord begon, was het een, vond ik een stevig collectief. En, en naarmate het succes van die jonkies toenam... kreeg je toch een soort ja, turbulentie in die groep. Dat kon je zien. Ja, maar die turbulentie en uh, iets minder presteren op het eind... Ja kan ook andere uh, gelegen hebben andere factoren ja. natuurlijk. Hè? Dus dat is heel, heel lastig dan? te analyseren voor een bestuur en uh, voor een coach eigenlijk. hoor. Ja. Het ligt voor de hand, omdat het gelijktijdig is met het Nederlands elftal. Mm. Ja, er zal een relatie zijn natuurlijk. Ja. Ja. Uiteindelijk zullen ze er ook iets aan hebben. Het is de ervaring van andere ja. wedstrijden spelen, van andere nou, wedstrijden spelen. Als een coach daar op wijst en wat er allemaal gebeurd is natuurlijk, want als je gewoon doorgaat en verder niet nadenkt, ja, dan zal er heel weinig gebeuren en lekker gaat voetballen, dan zal er weinig gebeuren. Nee, maar ik, waar het net over die Champions League, ik denk toch, er gaan zijn spelers weg, gaan spelers weg. Dat is een verzwakking, absoluut natuurlijk, en het is jammer. Maar dat Ajax toch een ontwikkeling door heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in het positiespel. Bijvoorbeeld mentaal. Dat je weer op een hoger plan staat. Om voor de Champions League te spelen. En waar we het helemaal niet over gehad hebben. De loting is natuurlijk heel erg belangrijk in die Champions League. Ja, ja die zit die niet heel erg mee Nadeel. voor Ajax meestal. Ja, maar, ja. Ja, maar sowieso. Ja. Dat, de, dan heb je het wel eens over matchfixing en zo. Maar de grootste oplichterij zijn natuurlijk die lotingen in het internationale voetbal. Ja. Met al die potten. Heb je daar bewijzen van? Nou nee, maar dat kun je zien. Hè. Als je, je komt uit een groot land, dan zit je pot één, weet je wel. En, ja. en dat, want, want de televisie, ik mag het hier hoop ik zeggen, maar heeft natuurlijk behoefte aan aan zo lang mogelijk interessante ploegen in een toernooi. Nou, ieder EK, landenvoetbal, WK, ieder, ieder Europees toernooi is daarop ingericht. Dat is hartstikke oneerlijk. is in ons nadeel. Ja. Maar je bedoelt nu, die lotingen zijn eigenlijk in de basis al oneerlijk, stuurt. toch? Ja, ja, dat ze ja, gewoon dat al goed. helemaal zeggen... die mag niet tegen die ja. en die mag niet tegen dat die. Is, dat is in de kern... We dus hebben geen warme balletjes, toch, voor de duidelijkheid? Nou ja. <laughs> Ik heb er van alles bij gefantaseerd. Maar, maar, maar het, is, het is oneerlijk. Het is... In, in, het is... Letterlijk genomen is dat super onsportief. Ja. Als je het zo doet. Je moet gewoon loten. Huppakee, en dan zien we wel. En, en dan, want daar is Nederland te groot mee geworden. Met, met dat soort lotingen. De, de, hoe had Ajax anders een aantal jaren achter elkaar Europees kampioen kunnen worden? Dat is, er is ooit ook wel een keer een beetje geluk bij, bij komen kijken. Ja. En dat, ja, dat, dat geluk is dat ze bijna helemaal niet meer. We we sluiten. Je hebt het over die lotingen nu. Ja. Maar het begon oorspronkelijk met de kampioenen van het land natuurlijk. Ja? Dat is er ook helemaal niet ja. meer. En daar heb je dan kennelijk ook bezwaar tegen. Of niet? Ja, bezwaar. Ik vind het onsportief. Ik ja. vind het als kijker ook wel leuk om zo lang mogelijk van die ja. grote ploegen te genieten. Maar als je, als je, stel je bent verantwoordelijk bij een club in Nederland, ja, dan loop je daar toch ieder jaar tegenaan. Ja. En dan word je tweede. Ja, nou, ja. ik ben benieuwd. Ze moeten in ieder geval een andere naam, dan Champions League, ervoor uh, bedenken. Ja. Ja. Laatste vraag over het voetbal, voordat we naar uh, Waterpolo gaan. Zou het financial fair play systeem hier de oplossing voor kunnen zijn? Als de grote clubs wat uh, meer de knip dicht moeten houden misschien wat minder worden... en de Nederlandse clubs wellicht komen bovendrijven. Ook ja. in Europa. De, de, de kern van het financial fair play systeem... is dat clubs opgedragen worden... om niet meer uit te geven dan ze binnen krijgen. Nou, ja. Dat vind ik een goed systeem, want dat probeer ik thuis ook te doen. Alleen dan uh, blijf je overeind. Dus dat. dat... je bent al jaren kampioen thuis. Ik, ben... <lacht> nee, ik Vrees van niet. Maar, uh, nee, maar als, je, als je zo je, je huishouding op peil probeert te krijgen... Dan, dan, dan luk je dat wel, dan is dat wel goed. Maar verder, ja, weet ik het niet, die, die, ik ben even zijn naam kwijt... maar die advocaat van Bosman ja. ooit, hè? Ja. die is nu een zaak hierover begonnen. En die man, uh, ja, ik, uh, die, die, die, die zou ik vrezen als ik bij de UWE vast zat. <laughs> dus ik weet het niet, of dat de oplossing is. Ik ben even op zoek naar zijn naam voor de statistiek. Jean-Louis Dupont. Dupont. Dupont ja. Ja. Okay. Ja, en die is dus een groot tegenstander van die financial fair play... Ja. en die vecht dat aan ja. voor de Europese commissie. Ja. Ja. Ja. Daarover wellicht nog straks, uh, maar nu eerst het waterpolo... want je bent er niet voor niks, Robin van Galen. Uh, je keert terug als uh, bondscoach in het waterpolo. Uh, je hebt gewerkt uh, met de vrouwen, je hebt het allerhoogste bereikt met de vrouwen. Je gaat nu met de mannen aan de slag. Een combinatiebaan dat wel, uh, In combinatie met je technisch directeurschap van uh, UZSC... Um, welke uitdaging zag jij hierin nadat je al Olympisch goud hebt? Nou ja, laat ik bij het begin beginnen. Ik heb natuurlijk in mijn eigen ploeg in Utrecht uh, bij UCDC uh, vijf internationals. Ja, die kwamen regelmatig bij mij op de training met uh, pessimisme, met negativisme, met uh, slecht perspectief. En uh, daar is het eigenlijk begonnen. Ik, uh, um, ja, je ben, je ben, ik, ik ben ook een waterpolo-gek. Hè. Naast dat het gewoon mijn baan is, vind ik het gewoon een geweldig sport. En. Ja, dan, dan zie je dat, dat bij meerdere spelers dat er weinig, te weinig perspectief is. En uh, dat is begonnen bij de keuze van het NOC-NSF. Uh, en dat is een beleidskeuze geweest. Ja, duidelijke alle... keuzes heeft gemaakt voor ja, ja. echte speerpunten. Hè? En ja. of was het mannenwaterpolo voor de duidelijkheid Die hoort niet daar niet bij. bij. Nee, in de waterpolo vrouwen bijvoorbeeld wel. Ja. Hè? En, en ik begrijp die keuze ook. En we willen daar helemaal niet uh, over zanenken wat dan ook. Sterker nog, we willen onze eigen broek heel graag ophouden. En uh, ik denk ook dat dat kan hè, met steun uit bedrijfsleven en uh, andere kanalen die we hebben aangeboord en die we gaan aanboren. Uh, dus we willen zeker niet onze hand ophouden. En het is ook een beleidskeuze geweest die is ges gesteund door alle bonden. Of door het merendeel van de bonden. Dus dan moet je ook niet achteraf gaan zitten zanen dat dit het gevolg is dat uh, de geld, uh, geldkamer dichtgedraaid. Nou ja, goed. En dan uh, komen die spelers bij mij. En ja, die vragen dan ook om advies van hoe we nu verder. En bla bla bla. Ja, Zaten daar er mensen tussen die letterlijk zeiden: Wil je, bonds wil je onze bondscoach worden? Ja. Gebeurde dat vaak? Ja. En, hoe, en zo hoe vaak is het je gevraagd totdat je dacht, nu doe ik het? Nou, in, in het begin dacht ik van, nou, nee, dat doe ik niet... want ik heb hier uh, een mooie job in Utrecht. En, uh, maar goed, toen op een gegeven moment... Uh, meerdere mensen gingen dat uh, tegen me zeggen. En, en ook uh, uh, collega-coaches. En op een gegeven moment kwam de bond bij mij met het verhaal van... joh, we hebben ook geen geld voor een uh, fulltime, bondscoach. Dus we willen iemand parttime als bondscoach aanstellen. En je kan, mag het combineren met de club Utrecht. En toen dacht ik van, ja, toen ging ik optellen... en dacht ik van, ja, weet je, dat is voor mij toch wel de mooiste uitdaging, dat ik mijn werk kan voorzetten in Utrecht... wat ik nu twee jaar doe, wat ik heel veel plezier met me mee... want dat is ook de basis, hè. waarom doe je dit? Omdat je er plezier haalt omdat het je sport is... en als je van je hobby je werk kan maken, dat is natuurlijk fantastisch. Nou ja, dat en dat daarom doe ik het. En, uh, en ik heb een aantal korriveeën uh, en mooie mensen om me heen verzameld... die me helpen om die kaart te gaan duwen. En dat is ook heel hard nodig. Nou hoorde ik je deze week ergens zeggen, toen, uh, op de dag dat dit uh, nieuws werd... Um, dat jij gemotiveerd raakt... Als andere mensen zeggen, nou, dat kan nooit. of uh, <laughs> uh, uh, Dat lukt je toch niet. Ja, ja uh, dat klopt. Wat is dat in jou? Ja, weet ik niet. Misschien is dat de sporter in mij. Kijk, ik coach zo'n 25 jaar. Ik ben op jonge leeftijd geblesseerd geraakt. Maar er zit natuurlijk nog steeds iets van sporter in me. En... Uh... Ja, ik denk dat uh, je kan op verschillende manieren getriggerd worden, uh, gemotiveerd worden om je doelen te bereiken. Nou ja, bij mij helpt dat als mensen tegen me zeggen, joh, dat wordt toch nooit wat, dat moet je niet doen. Ja. En dat hoe groot durf jij dan te denken als mensen dat zeggen? En zeg dan maar meteen in dit specifieke geval, wat wil je eigenlijk met die Waterpolomannen bereiken dan? Nou ja, kijk, op dit moment staan we ergens tussen plaats 15 en 20 van de wereld. Ja. En er gaan twaalf landen naar de Olympische Spelen. En elf uh, landen plus het organiserende land, in dit geval Brazilië in 2016. Dus je moet je eerst... Ja, je je, en dan heb je ook nog zo dat je bepaalde uh, werelddelen... daar moet een afvaardiging van komen. Dus het is ook nog eens zozeer als je in de top 11 van de wereld staat... dat je dan automatisch gekwalificeerd bent. Want wij hebben het nadeel, we komen uit Europa... en de beste landen spelen in Europa. Maar goed, uh, je moet in de top 10 van de wereld staan... om je weer te kwalificeren van de Olympische Spelen. Ga daar maar vanuit. Dus we moeten flink wat stappen zetten. En de essentie voor mij... en dat is ook een, een droom die ik als klein ventje had... Uh, de, droom is, de olympische droom is, is dat je, je niet zozeer om goud te winnen of om zesde te worden of vijfde of tweede, of wat dan ook. Maar om je te meten met je concurrentie op het allerhoogste platform. En het allerhoogste platform is de Olympische Spelen. Was In... dat ook destijds je droom bij de vrouwen? Ja. Pre ja. Gewoon puur deze droom? Ja, en niet zozeer dus deelnemen. eigenlijk een beetje uh, Pierre de Coubate. Nee, niet zo van deelnemen dat is belangrijker dan winnen. Helemaal niet, want je wil elke wedstrijd winnen. En daar word ik ook op afgerekend als coach, op winnen. En dat is ook goed. Um, maar het is wel zo dat je je wil meten op de hoogste platform. En je wil op zo'n Olympische Spelen erbij zijn. En dat niet één keer, maar structureel. En dat is ook de droom die we hebben. Om 2016 erbij te zijn, maar ook in 2020 enzovoort. En dan structureel iets op te bouwen. Ja. En dat we ooit misschien met die mannen ook een keer een rol van betekenis kunnen spelen voor de, voor de medailles. Waardoor Misschien ben ik er al lang niet meer bij als coach. Maar dat ik wel de, het fundament daarvoor kan leggen. Ja. Je, je zegt hier wel wat, hè? Want je zegt hier dus dat het uiteindelijk mogelijk zou moeten zijn met Nederlands waterpolitiek bij de mannen. om in de absolute wereldtop mee te ja, draaien. Ja, dat is wel echt wel een langetermijnplanning hoor. Dan moet je 10, 12 jaar vooruit trekken, misschien wel langer. Maar ik ben er ook van overtuigd, dan zak ik er ook niet aan begonnen. dat je over drie jaar. Het is wel een halve job en het wordt heel moeilijk, maar we kunnen er komen. Daar ben ik ja. van overtuigd. En ja. dat geloof en die overtuiging. Die moeten mijn spelers ook krijgen, want daar begint het mee. Met die, met die geloof en overtuiging. En als ze dan ook nog gewoon plezier in hebben wat ze doen... Hè, want ze trainen allemaal tien keer per week. Allemaal twintig, 25 uur per week liggen ze in het water. En of ze dat nou Centraal in Zeist doen... of een combinatie van Centraal in Zeist en bij hun clubs... er zijn vijf, zes clubs in Nederland die goed werk verrichten... die echt wel uh, aan topsport gericht zijn... We gaan ook die clubs erbij betrekken. We hebben ook een betere competitie nodig. We hebben ook betere coaches nodig. En we hebben ook nog eens betere scheidsrechters nodig. Om dat niveau naar een hoger plan te tillen. En een eerste geweldige stap zou zijn om gewoon deel te nemen aan Rio 2016. Ja, en die, Gewoon. Die, uh, <laughs> nou ja, het is wel een flinke stap. Maar ja. ik ben er wel van overtuigd. En dat begint al komend seizoen. Na de zomer moeten we ons gaan kwalificeren voor het EK 2014 in Budapest. Nou, het zou geweldig zijn om daarbij te zijn. Welke landen zijn? Want we? ik weet niet alles van waterpolo. Wie zijn nou je concurrenten dan? Nou, kijk, je beetje, het wordt heel snel. Dat is kijken we naar Real Madrid. Maar het wordt er wordt heel snel gekeken naar toplanden zoals Hongarije of Servië of Montenegro of okay. Kroatië, Italië. Uh, maar je moet kijken naar de landen. Wat zijn nou mijn directe concurrenten voor een Olympische ticket? Mm -hmm. He, dat zijn toch Duitsland, Roemenië en dat soort landen. Okay. En daar zitten we helemaal niet zo ver vandaan. Uh, natuurlijk, op dit moment verliezen we van Duitsland met pak een beet 10-6 of zo. 10-7. Mm. Maar ik denk als we een goed programma neerzetten met een... Ja, goed begeleidingsteam met een andere speelstijl. We hadden het net over de spelopvatting van Ajax. Ik denk ook dat we over een andere boeg moeten gaan spelen. Dat zal heus niet 180 graden anders zijn dan als we nu doen. Maar wel toch een beetje, we hebben ook een paar assistenten erbij gehaald die een beetje denken vanuit de old school skills. Ik had het net voor de uitzending met Tom wat over, zijn dat? Over, over technieken, zeg maar. Nou ja, Nico Landenweert bijvoorbeeld. Dat is een grootheid in de jaren 70-80 in Nederland, in Hilversum. En uh, speelde altijd bij HZC de Robbe. Het dat, dat moet bekend zijn hier in Hilversum. Hm. En uh, ja, dat was, dat was de meest creatieve Waterpolo die ik ooit gezien heb. Die deed dingen, met name vanuit technische beleving en technische skills. Ja, dat was ongelooflijk. En dat, als ik nu aan mijn internationals vraag... doe een drukbal of stootbal of boogbal... dan kunnen ze het bijna niet. Dat maar soort is basistechnieken. Dat dan, is dat te leren en te trainen? Of ja, is Dat, absoluut. Op u, dat ja. is niet alleen talent? Nee, ja, het is ook wel gedeeltelijk talent. En ook doorzettingsvermogen. En de wil om daar wat van te maken. Maar ook uiteindelijk trainbaar. Ja. En maar welke stappen wil je dan verder zetten? Wil je uh, met die jongens uh, werken aan een betere fysiek? Of wil je ze juist conditioneel veel sterker maken... waardoor ze op het einde van de wedstrijd nog ja, verschil kunnen maken. Op alle facetten. En topsport is techniek, tactiek, fysiek... maar ook mentaal belangrijk. Dus alle vier de factoren moeten goed, in, goed getraind worden ja. enzovoort. Maar in die spelopvatting, dat zit er met name in de technisch-tactische kant... ja, daar moeten wel flinke stappen gezet worden. Het is ook vaak een andere manier van denken. Maar wat ik graag terug wil zien op mijn trainingen en in de wedstrijden... is dat, dat ze ook... waarom, dat zei ik tegen van de week toen we dit al hele plan... Uh, vertelde tegen de spelers. Waarom gaan we dit doen? Omdat je als klein veentje ben je gaan waterpolen... omdat je het goed kon doen, maar ook omdat je het leuk vindt. En dat plezier dat moet er dadelijk ook vanaf stralen. Weet je? Dat als ze op een EK spelen... Of een, dan moeten ze plezier hebben wat ze doen. Dat is de basis van een de succes, denk ik. Ja. Nou, Het is duidelijk dat je er ontzettend veel zin in hebt. Ja. Dat je een, een, een groot idee met je meedraagt. Ja. Ja. Andere heren aan tafel, wat vinden jullie van deze stap? Want hij heeft met de vrouwen alles bereikt wat je, wat je kan bereiken. Of het hoogste bereikt wat je kan bereiken. De buitenwereld zal snel zeggen: Ja, dat kan je met de mannen nooit even nadenken. Dus waarom nou, dat doe je weet dit? weet je niet. Maar da, da, als hij het hoogste bereikt heeft, dan zou de cons uh, consequentie van. Maar jij zegt dat hij moet stoppen. En dat is. Nee, uh, ik zeg niks, ik stel een vraag. Nee, ja, maar goed, omdat je zegt hij heeft al alles bereikt. Kijk, wat mij. Want ik wou hem als moment van de week uh, nemen, Robin van Galen. Maar wat mij heel, heel erg aangesproken heeft: uh, Alle bonden zijn het eens geweest met de beslissing dat geld uh, anders verdeeld zal worden. Ja. Ik heb me bont en blauw geërgerd dat er nu zoveel protesten komen... want waarom doe je dat niet eerder? Nu moet je gewoon meegaan. En Robin die heeft gewoon gezegd, wij hebben geen geld en we doen het toch... De kost gaat gewoon voor de baat uit. En dat spreekt me ontzettend aan. Maar ook dat plan natuurlijk. Onder hele moeilijke omstandigheden. Het is een plan. Hij durft doelstellingen. Hij noemde net al EK Hongarije. WK in 2015. In Ja, ja Olympische Spelen. Dus hij kan ook afgerekend worden. Eén van de weinige coaches die echt een doelstelling heeft. En... Hele groep om zich heen verzameld. Heeft het over clubs gehad. Want als je het net over techniek hebt en minder. Dan moet dat bij de clubs gebeuren in de eerste plaats natuurlijk. Niet op de centrale trainingen. Het zit verschrikkelijk goed in elkaar. En dan zeg je, waarom niet? He, wij, wij zijn geen lilyputters in ons land. Ik bedoel, de fysiek en alles hebben we al. Net zoals met basketbal. Ja. Allemaal grote mensen. Ja. Dus als je aan het trainen gaat, waarom zal het dan niet gebeuren? Ja. Op de een of andere manier bewijst, bewijzen de Olympische Spelen wel in zijn algemeenheid... dat het makkelijker is om met vrouwenteams of met individuele vrouwen medailles te winnen. Want dat zijn toch vaak de grootgrutters voor de Nederlandse sport. En met de mannen is dat niet zo. kan dat? Nou, ten eerste is uh, vrouwen waterpolo vanaf 2000 pas Olympisch. Dus dat is uh, 13 jaar. En waterpolo mannen speelt al Olympisch vanaf 1900. Dus. Uh, uh, nog niet zo doorontwikkeld. Dus. Nee, het is A nog niet zo helemaal doorontwikkeld. En B is de concurrentie enorm. Bij de mannen heb ik, zeker en als ik Nederland vergelijk met heel de wereld. Heb je 20, 24 landen die allemaal hetzelfde nastreven wat wij. En bij de vrouwen hebben daar een stuk of 10, 12 van. Dus het is twee keer zoveel, twee keer zo moeilijk ook. En daarom moet het proces ook minimaal twee keer zo lang duren. Nou, bij de dames duurde dat drie jaar, maar het timmerde al behoorlijk aan de weg. En niet vergeten dat we in de jaren 80, 90 al wereldtop waren met de dames. Uh, dus dat proces is gewoon korter geweest. Dat heeft drie jaar mogen duren. Maar bij de, bij de heren moet je daar toch wel tien jaar, vijftien jaar voor trekken. Maar je moet daar natuurlijk ook wel, je moet niet zeggen, want, he, dat is de stip op de horizon in 2028 bijvoorbeeld. Dan willen we wel voor de medailles meespelen, of dat nou in Nederland is, of elders op de Olympische Spelen. Maar de, de stappen naartoe die moeten ook gewoon heel realistisch zijn. Dus in 2016 deelnemen, in 2020, laten we zeggen, top 10, in 2024 top 6. En dat je dan stap voor stap omhoog uh, probeert die latten te verschuiven. En uh, als je het goed aanpakt, zowel bij de clubs als bij het nationale ploeg, als in de totale organisatie, ben ik ervan overtuigd dat dat kans verslagen heeft. Moet er niet eigenlijk iemand fulltime opstaan? Want in, nou, andere, zal... in andere sporten vallen ze bijna van hun stoel als je zegt... ik ben part-time bondscoach. Ja, maar ik ben meer dan part-time aan het denken over waterpolo. <laughs> <laughs> ik, als ik buiten met mijn hond loop op straat... In dat Rotterdam, was de volgende dan, vraag, ja. Is dan het denk het wel ik over waterpolo. Dus ja, ja ik, ik denk dat dat meer dan een fulltime baan is. Uh, alleen je wordt er 20 uur voor betaald. En dat interesseert me ook verder niet zoveel. Uh, uh, ik, ik vind het gewoon geweldig om hier aan mijn steentje aan bij te dragen. Dat ik... Dat ik me eigenlijk samen met heel veel andere mensen, hè, want ik noem Nico weer, maar ook Harry van der Meer, 15 jaar prof in Italië. Uh, Arie van der Bund, record international. En een geweldige keeper samen met Evert Kroon van Nederland geweest. Hans Nieuwburg, oud olympiër perschef van de Olympische Spelen. Al jaren, ik of, of, geloof acht keer meegeweest mee geweest op de Olympische Spelen. Het is dus allemaal mensen die de schouders eronder gaan zetten. Um, ja, dat is geweldig om daar je steentje aan bij te dragen... en dat je je dienend kan opstellen naar je sport. Zo zie ik het Ben daar. jij ook met je staat van dienst en je bekendheid... die je zelf hebt gekregen, maar die ook je sport heeft gekregen... een magneet. Dat hopen we wel natuurlijk. Kijk, uh, dat hier, weet je nu nog niet? Nee, nee, we hebben wel wat lijntjes uitstaan... maar dat is nog geen concreet antwoord op geweest, op gekomen. We hopen dat wel, zowel bij de bond als, als ik uiteraard zelf... Uh, ja, dat zal moeten blijken dat dat zo is. Kijk, de afgelopen vijf jaar heb ik honderden bedrijven bezocht... bedrijfspresentaties gegeven, directies van binnen en van buiten gezien. Hele goede contacten en goed netwerk opgebouwd. Ik hoop dat er een aantal bedrijven bij zullen zijn... die positief mijn vraag zullen beantwoorden de komende weken, de komende maanden. Maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen op dit moment? Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Mag ik wat vragen aan Robin? Jij hebt het nu over heel kort termijn... Maar ook je hebt de lange termijnen. Dat noemen je al eh, 2020, 2024 gebeurt er parallel met als bondscoach met het uh, Herenteam, ook met de jeugd iets. En, want als daar niks mee gebeurt, ja, dan is het maar een incidentele kwestie nee. natuurlijk. Nou, nee, dat is wel leuk. Onze talentontwikkelingsplannen die staan ook nu in de stijgers. We hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt aan de coaches die we gaan uh, neerzetten. Dat wordt volgende week bekendgemaakt voor jeugd onder 19, die onder 17, onder 15, onder 13. Dus we hebben vier jeugdselecties die we allemaal bemand hebben. Ik mag daar nog geen naam over noemen, omdat op dit moment de jeugd zich aan de kwalificeren zijn in Georgië. Het zou niet zo netjes zijn als ze nu ergens op teletext lezen... wie dat allemaal gaan doen. Uh, laat ze zich eerst maar eens kwalificeren voor de EK-jeugd. EK uh, maar het staat in de stijgers. En we zijn daar druk mee bezig. En natuurlijk, wat je zegt, voor de lange termijn planning... is het juist heel belangrijk hoe we de jeugd aansporen. Ja, maar je hebt het nu over nationale teams van de jeugd... Ja. onder 15 en dergelijke. Maar het zal toch bij de clubs moeten beginnen, denk uiteraard. ik eigenlijk. Hè? Ja, uiteraard. En dat is ook een beetje... Ja, het is, ook een, het is niet alleen maar een nationale ploeg. Het is ook natuurlijk een soort van masterplan waar vijf, zes en hopelijk wel meer... is dus natuurlijk of dat we een competitie krijgen met tien professionele clubs... met allemaal een goede jeugdopleiding... Hm. En uh, dat is uiteindelijk het doel. Het is ook wel een goed moment om dit op te starten. Omdat uh, de WFN, dat is een organisatie, Waterpolo Federatie in Nederland, daar zijn alle clubvoorzitters aan verbonden. En dat is een nieuw initiatief. Volgend jaar heet de hoofdklasse Waterpolo ook Eredivisie. Om het gewoon wat meer te vermarkten en wat beter en professioneler aan te pakken. En je moet ook een licentie krijgen, niet zomaar. Je moet ook uh, accommodatiebeleid hebben. Je moet zoveel in de week trainen. Je moet een gekwalificeerde trainer hebben. Je moet een goede jeugdbeleiding hebben. Dus dat licentiebeleid hangt allemaal vol met allerlei uh, ja, allemaal eisen... die gesteld worden aan de betreffende eredivisieclubs. En ook onder andere jeugdopleiding. Het is nogal wat alles bij elkaar... <laughs> Ja, maar ja, uh, Rome is ook niet op uh, één dag uh, <laughs> neergezet. Ja, weet je, het, het, het, is, het is wat ik zei. Uh, je moet niet verwachten dat dit over zes weken nou gelijk uh, succesvol is. Maar als je hier een paar jaar vooruit trekt... en uh, realistische doelstellingen eraan vastkoppelt... dan uh, ben ik ervan overtuigd dat we ons steentje aan bij gaan dragen. En ook als het niet lukt, hè, stel dat het niet zou lukken... dan nog ben ik ervan overtuigd dat we naar een betere waterpolenwereld gaan. Ja. Is het nou alles bij elkaar zo dat als je maar het juiste plan schrijft... in een een kleinere sport als waterpolo. Als je maar de juiste ideeën hebt en je zet het maar in de juiste structuur neer, dat het dan lukt. Want in dit hele verhaal mis ik uh, bijvoorbeeld of wij voldoende talent hebben in Nederland. Ja, maar talent hebben we volgens mij altijd. En wij hebben in onze sport dat ook... kan je produceren dus. Ja, nou ja, er worden heel veel talenten geboren. Alleen je moet ze op de juiste manier begeleiden en op de op de jonge leeftijd al in het oog hebben. En we doen al best wel aardig wat dingen goed hoor. We hebben al talentcentra, waterpoloscholen, kinderen die naar school gaan... en ook gewoon twee keer per dag in het water liggen, weet ja. je. Op, op diverse scholen maar in Nederland. bijvoorbeeld de huidige mannenploeg? Tot, tot de, de, de huidige ploeg, waar, ja. is die, waar is die toe in staat? Nou, die zijn tiende geworden op het EK in Eindhoven in begin 2012. Ja. Uh, dat was in eigen land. Ja, ja. dat klopt. Uh, dat is waar. Maar de, de basis van die selectie... zal toch ook wel de basis vormen voor het traject Rio, uh, Rio 2016. Ja, die kunnen naar de Spelen, zeg ja. jij dus. Ja. Die jongens hebben het in zich om op de Olympische Spelen ja. te komen. Met hier en daar een aanvulling. En dan misschien Zeker. iets leuks te laten ja. zien. Wat ja. is de gemiddelde leeftijd van die ploeg... Uh... Nou, de, de, de talentvolle spelers waar ik het over heb... die zijn rond de 21-22. Okay. Dus die gaan er wel doorgroeien de komende jaren. Daar zit de komende drie jaar nog wel rek in. Dat is ook het leuke. weet je. Er is in die selectie best wel perspectief. Ze hebben de laatste drie jaar, vier jaar heel hard getraind. Alleen ze moeten nog slimmer leren trainen. Dus het is niet alleen hard trainen, maar het is ook slim trainen. Ja. Het uh, laatste stukje van deze uitzending is voor een andere coach. Een man die al 27 jaar... Trainer is, manager van het grote Manchester United. Hij won 38 grote titels, waaronder 13 uh, landskampioenschappen... twee keer de Champions League. Het is Sir Alex Ferguson. Hij stopt bij Manchester United als manager na een schitterende loopbaan. In 1986 trad hij in dienst van Manchester United. Het begin van een unieke samenwerking. Pas in zijn vierde seizoen veroverde hij een prijs, de FA Cup. Drie jaar later was zijn ploeg eindelijk de beste in de competitie. In totaal zou United 13 keer onder zijn leiding de Premier League op haar naam schrijven. Twee keer werd de Champions League gewonnen. In 1991 met een historische zege op Bayern München. Beckham. En de 2-1 ook nog. Van Solskjaar. Is dit een ontknoping? In de 27 jaar dat hij aan het bewind was, kende hij grote successen. Maar ook conflicten. Zijn beroemdste botsing was die met Jaap Stam. Die in zijn boek uit de school klapte over zijn trainer. Ferguson maakte duidelijk wie de baas was. En Stam kon vertrekken. Er waren meer Nederlanders succesvol onder zijn hoede. Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy en Edwin van der Sar. De doelman speelde een hoofdrol in de Champions League finale van 2008. Van der Sar wijst wat. Van der Sar heeft hem! Edwin van der Sar bezorgt Manchester United de Champions League. Dit jaar bleef succes in het belangrijkste Europese toernooi uit. Maar twee weken terug werd wel de Engelse titel binnengehaald. Toen was het het eerste kampioenschap van Robin van Persie... Nu is het de laatste titel van Sir Alex Ferguson. Ja, om nog maar even duidelijk te maken wat een grootheid het is... als je afgaat op zijn palmares. Um, uh, Christian was straks al heel positief over hem. Uh, los van al die prijzen, wat maakt hem dan zo bijzonder? Ja, het, het is een heel steady werkende man gebleken... met uh, overigens wel zijn uitspattingen, zijn woede uitvallen. Hij gooide wel eens het een en ander door de kleedkamer... En, uh, maar het is wel een man ja, die één lijn heeft uitgezet en, en daar langs is blijven werken. Dat, dat maakt hem speciaal. En jij maakte daar straks een grap over van uh, je verstaat hem af en toe <lacht> niet. Uh, je wou zeggen dat is misschien maar, maar, nou, misschien maar goed ook. Uh, ik weet, niet? Ik, we, we weten wij veel hoe dat in zo'n boord eraan toe gaat? Dat doet hij het misschien ook wel zo. Het is ja. een, een uniek persoon. Voor wie ik uh, eigenlijk heel veel bewondering heb gekregen. Ik hoef niet met hem uh, een biertje te gaan drinken of zo, dat, zo. Zo ken ik hem niet. Maar, maar ik heb hem als, als sportliefhebber heb ik een enorme bewondering voor hem gekregen. Maar ja, ga er aan staan met die gasten die je daar uh, tot je beschikking hebt. Ik, ja, ik vind het echt uh, een, een, een grote meneer. Is zijn rol in de loop der jaren erg veranderd? Nee, nou ja, hij heeft steeds meer grip op die club gekregen. Dat heeft, heeft hij nog, hoor. Hij gaat wel weg, maar hij blijft natuurlijk als adviseur aan ja. de club verbonden. Nou, we weten allemaal hoe dat gaat met adviseurs ja. die bij de club blijven. Dus, uh, Meegeholpen uh, zoeken naar zijn opvolger ja, en zo, hè? Dat is ook niet van voetbalwereld. Ja. Nee, daar, maar ja, ik, ik, weet je waar, waarom ik hem ook heel erg belangrijk vind... vanuit het perspectief van een, van een voetballiefhebber, Dat is dat hij bewijst dat uh, opportunisme niet per se uh, of, of misschien wel helemaal niet tot succes leidt. Hij heeft de kans gekregen en de kans ge gecreëerd... om heel lang aan het roer te blijven zitten. En dat, dat, dat vind ik wel, misschien wel zijn... zijn het belangrijkste statement wat hij gemaakt heeft: dat dat kan. En daar en komt ook een hoop geld aan te pas. Maar er zijn meer clubs die een hoop geld hebben, hebben te verteren. En met wie het minder, waarmee het minder gaat. En hij heeft bewezen dat dat, dat werkt. Nou, bij Arsenal hebben ze dat doorgekregen. Um, en, en zijn opvolger, Moyes uit mijn hoofd, die zit ook 6, 7 jaar. Die al heeft bij een Everton. contract voor Elf. zes jaar. Ja, ja, ja, die Elf. zit bij Everton al meer dan 10 jaar. En nou, tekent nu een contract ook weer voor zes jaar. Nou, ja. weet je, en dat, dat is. Uh, ik hoop dat dat een trend wordt. Ja. En dat zie je, daarom noemde ik dat straks expres. Ook even Toon Gerbrands van AZ, want die, ja. dat, die, die kijkt er ook zo tegenaan. En, en ik hoop echt dat dat veel meer uh, clubs gaan doen. Je moet, je moet een trainer pakken in wie je ook op de lange termijn gelooft. En dat, nog even hè, terug naar, naar PSV. Ze hebben daar van begin af aan geweten dat, dat, dat ze een trainer namen... die ja, voor een jaartje, misschien twee, ja dat moet je eigenlijk niet doen. Nee. Dat moet je niet doen. Je moet verder willen met... met... Is hij in die zin trendzettend? Ik bedoel, we hadden alles natuurlijk Giro die 186 ja, ja. jaar bij OZ ja, zat, Maar die was niet... Uh, van die grootheid. En ik geloof ook niet de manager ja, uiteindelijk. een iets he? andere tijd. Maar, ja, uh, precies. Uh, maar, maar, Heeft hij iets neergezet wat nu vele clubs al volgen... en nog zullen volgen? Ik, dat denk ik wel, ja. Omdat uh, uh, als gevolg van het Bosman arrest is, is, is het voetbal natuurlijk één grote volksverhuizing geworden. Hè. Dat gaat maar op en neer. Het wordt nu iets minder omdat er minder geld op de markt is. Maar uh, je hebt juist vastigheden binnen een... Binnen een ...club nodig. En, en uh, zoals ik het goed vind dat Robin uh, heel uh, zijn activiteiten binnen het waterpolen uitbreidt... ...dat heeft daar ook mee te maken hè, met identificatie met iemand die al succes heeft gehad, die je ook al een beetje kent. En dat, nou ja, dat versterkt die sport gewoon. Dat is bij een voetbalclub werkt dat ook zo. Je moet gewoon goede mensen om je heen verzamelen. Mensen van wie je hoopt dat ze beter worden dan jijzelf en, en daar moet je ook een beetje ballen over hebben, zeg ik altijd. Ja. Nou, als, je dat, als je dat durft, dan kan je club in end komen. Tel je je club naar een hoger niveau, heeft Ferguson gedaan. Robin, om de uitzending mooi rond te maken. Jij begon met de lessen die je kan leren van Frank de Boer als coach. En met veel complimenten naar de Boer. Heb je zoiets ook met Ferguson? Nou, wat ik het fascinerende vind, en ik weet niet of dat een les is. Ja, ik denk het wel aan de ene kant. Maar dat is dat toch ook wel menselijk gezien de minst leuke les. Wat mij fascineert is hoe hij tot het besluit komt. om afscheid te nemen van Beckham, Van Nisteroy, Stam. En dan kun je zeggen, ja, het staat in een boek geschreven. Of zo bij Stam. Weet je dan uh, iets van kritiek, wat kan hij niet tegen? Dan neemt hij gelijk afscheid van hem. Ik weet niet of het zo werkt. Ik, ja. Daar zitten we niet goed in, in de wow. materie. Maar ik vind het wel fascinerend. dat hij wel doorselecteren, heet het dan in het jargon. De manier waarop hij dat doet. En, ja. uh, en tot die, uh, wanneer die tot zijn keuzes komt. Dat is toch wel. Uh, Kix ik... is 40. Ja. Maar die, die selecteert hij niet door. Nee, He, dus de... wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet. Maar, maar daarin heeft hij ook gewoon voor het belang van de club gekozen. Jaap Stam heeft me dat nog niet zo lang geleden een keer uitgebreid, uitgelegd in Zwolle. Vond hij het ook niet erg om daar details over te noemen. En die heeft me verteld dat hij het op, op, het, op het hoogtepunt, of dieptepunt, zoals je wil, van het conflict tussen hem en, en, en Stam. Of, en uh, Ferguson, is Ferguson die belde hem op... die zegt, waar, waar ben je? Ja, ik ben met mijn auto, staat bij een bezinestation, ik ben aan het tanken. Oh, dat is vlak bij mij, kom ik naartoe. Hij komt aanrijden in zijn auto, gaat bij Stammen in zijn auto zitten... kijk even verder helemaal niet waar ze zitten... maar gaat met elkaar in gesprek. Het was een hard gesprek, maar hij heeft ook gewoon eerlijk gezegd... luister Jaap, deze club kan een heleboel geld aan jou verdienen... als jij nu weggaat. Hm. En dus zeg ik gewoon... Jij moet eigenlijk gewoon weg. Nou, dat is keihard. Zo'n klootzak moet je dus zijn? Ik vind dat je een klootzak moet erover zijn. Ja. Ja. Voor je club, hè? Tom, me je je eens? Moet nou, je een klootzak zijn om zo'n grootheid te kunnen zijn? Ik vind zijn het ook? helemaal niet kloot. Hij heeft het eerlijk ja. uh, overlegd ja, hier. Af en toe dan, bedoel ik nee, nee, zeg niet nee, dat hij een klootzak is. de organisatie is, maar... ja. is, en dat moet Stam ook weten, de organisatie is het allerbelangrijkste. Als je dat uitlegt, hier, hij, uh, Chris heeft met Stam gepraat, en die praten nu helemaal niet negatief ja. Ja. over. Van is toch nee, ook dus, niet, hè? Nee, dus, echt niet. als het maar... Superlatieve in alle tweets van alle spelers die meteen kwamen. Ja, nou ja, we moeten het hiermee afsluiten, heren. De tijd zit erop, tenzij jullie nog verder willen. Dan gaan we gewoon leuk op internet door. <laughs> maar de volgende leuk, uitzending wacht alweer. En daarin is er overigens ook sport, de rv cup finale. En de tweede helft daarvan is dan weer in de volgende langste lijn. En die begint over een tik uurtje om zeven uur. Prettig weekend nog.